Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het lichaam dat in het Wilhelminapiersnacht was vermist. De familie van de man van 19 heeft het lichaam geïdentificeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De man vertrok uit een plaatselijke kroeg en kwam nooit thuis aan. De politie heeft met sonarboten en duikers uitgebreid gezocht. Zo'n honderd vrijwilligers uit Haghorst en omstreken hielpen mee.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 Ook het aantal Nederlanders dat gebruik maakte van de luchthaven in Wezen daalde. Het percentage Nederlanders is teruggelopen tot zo'n 40. In het westen van Oostenrijk is vanwege hevige sneeuwval een grote treinverbinding van oost naar west stilgelegd. Het gaat om de lijn die Wenen en Innsbruck verbindt met het westen van Oostenrijk en met Zwitserland. Ook twee andere treinverbindingen tussen Tirol en het zuiden van Duitsland zijn gestremd. Tirol en Vooralberg liggen onder een dik pak sneeuw. In twee dagen tijd is er meer dan een meter sneeuw gevallen. Ook sommige wegen naar de wintersportgebieden zijn afgesloten. Gisteren zaten zo'n 15.000 toeristen ingesneeuwd op de Arlberg. De wegen daar zijn weer open, maar in andere delen van het gebied blijven ze afgesloten. De komende dagen wordt meer sneeuw verwacht. In het westen van Bulgarije is zoveel sneeuw gevallen dat het openbare leven grotendeels plat ligt. Meer dan 300 dorpen en steden zitten zonder stroom.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Tijd voor de eerste Euro Breakdown alweer van 2012. Mocht je nou uh, niet geluisterd hebben met de oudjaarsuitzending, dan mag het nog net vandaag. Ik wens je de allerbeste wensen voor 2012. Een hoop uh, mooie hits hopelijk dit jaar en een hoop leuke lijsten. We gaan 22 alweer van de Euro Breakdown deze 6 januari van 2012. In de lijst deze week 17 stijgers, geen enkele zitten blijven, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Het is natuurlijk de lijst vergeleken met week 51 van 2011. Vandaar dat er geen enkele zitten blijven zit. Ik denk dat er wel drie plaatsen uit zijn. Brooke Fraser, Something in the Water, na 17 weken. Bruno Mars, Mario, na 16 en David Gitta En Nicky Minier en Turn Me On, na 16 weken ook uit de lijst. Het doet het over twee weken erg goed met de Turning Tables. 11 plaatsen winst. En daler in die twee weken tijd. Dus 15 plaatsen voor Rihanna en Colvin Harris, We Found Love. Want genoteerd, die komt er straks als eerste laatste van meteen aan. In van de Gotcha Kimbra Somebody that I used to know staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd in de lijst vorige keer kwamen we die plaat tegen op plek 35, deze week zakken ze naar 39, ze laten er nog één plaat achter zich en dat is de plaat van James Morrison, I won't let you go het gaat dus nu wel gebeuren, hij verdwijnt bijna uit de lijst 16 weken zakken naar 40 beginnen op 39, Gotcha en Kimbra de Euro Breakdown of of Rijnan niet betrouwbaar maar wel origineel George Van Dam En daar werd het een, een grote man met grote hits uh, Geta nu, dus samen uh, met uh, Kimbra. Somebody that I used to know 18 weken uh, zakkend van 35 naar 39. En de eerste binnenkomen vinden we dan op 38. Mogelijk dat je Spencer heel nog niet kende, tot ze opeens een uh, radio 5 jacht Denchmash scoorde. En dat deden ze met de nieuwe plaat, believe it Manuel Reuter en Manuel Scheist. Dat zijn twee electro producers uit ons buurland Duitsland. Believe It had de Duitse duo nog uh, ja, wat vocalen nodig. En ja, wie bel je dan op dit moment? Nou, dan kies je dus gewoon voor de dance diva Nadia Ali. Deze Libische werkte al eerder samen met onze eigen Armin van Buren op Feel So Good. Ook met Sander van Doren, Elezo en natuurlijk Avicii. En nu dus ook de beurt aan Spence en heel op Believe It. Een mix van Trance, House en Dubstep. Nadia Ali gooit wederom al haar charmes in de strijd om deze track nog wat sexiness mee te geven. Spencer en Hill zijn de eerste binnenkomer van 2012. We beginnen meteen een beetje te stampen op deze vrijdagmiddag. Spencer en Hill, Nadia Ali, believe it. I no sleep, get no rest, and I need to relax baby. Uh -huh. Let's go out, forget the stress, we thank too much. Forget the stress, we work too hard. ...komen van 2012 in handen van Spencer en Hill. We krijgen een beetje hulp dus van Nadia Ali. Believe it, deze week op nummer 38. Even een kleine terugblik al naar 2011. Want dat was een, uh, nou, geen verkeerd jaar, laat ik het zo zeggen, voor Kevin de Graaf. Na twee jaar van stilte bracht hij een nieuw album uit, Sweden. Dat ook nog eens zijn nummer 10 haalde van de Billboard 200. En de liedzanger van de plaat werd een uh, grote hit. En meneer stond in het voorprogramma van bands als Mroom 5 en Train... Ja, dan was er ook wel dat vervelende incident met die gebroken neus in de taxi, maar dat laten we gewoon even achterwege. 2011 was een topjaar voor Kevin de Gras. En nu heeft Kevin de Graal weer een nieuwe single. Na de hits Not Over You en Sweden is het nu de beurt aan Soldier. Deze power ballad die sterk naar de soulkant leunt, toont de Amerikaanse singer en songwriter zich weer helemaal op zijn best. Deze piano, er zijn wat clubbeats, is een vrouwenkoortje op de achtergrond te horen dat niet ver komt dan na na na. Kortom, er is weer een nieuwe single van Kevin de Graal. Soldier doet er meteen goed want komt in 2012 binnen op de lijst op nummer 35. La, da, da, da, da, da, da.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 Vlieg waar niemand last van heeft. Flowrider. En haar onder Good Feeling. In de dertiende week zakt ze wel van 28 naar 34. En voor de hoogste binnenkomer van vandaag gaan wij naar plek 33. Een plaat die geschreven is door en voor popzangeres Lady Gaga. Een beetje op van Fernando Caribe kreeg zij... 15 november 2011 kwam de plaat uit als vijfde officiële single van de, in totaal zes van haar album. Mary the Night was ook een van de drie singles die uitgeprobeerd werd als promo-single... ...naar aanloop van de release van het derde studioalbum van deze dame. Born This Way heette dat album trouwens en kwam uit op 23 mei van 2011. En je moet soms zoeken van wat kan ik nog over iemand vertellen... ...want ook Lady Gaga die maakt gewoon hit na hit maakt ze... En dit is er ook gewoon weer eentje wat gewoon een grote hit gaat worden. Op 33 komt ze binnen, Lady Gaga, Mary the Night. I'm gonna marry I'm gonna Mary the Night 33 komt zij deze week en nieuw binnen in de lijst van Europa. In de eerste uitzending van 2012 op deze 6 januari vinden wij onderaan de lijst 16 weken in de lijst 3 plaats. Vries James Morrison, I won't let you go. Coach, camera somebody that I used to know in de 18e week zak het van 35 naar 39. Spencer Hill featuring Nadia Ali, believe it, komt nieuw binnen op 38. 37 in de 13e week voor Pitbull Marketing. Win over me. Jason Oullo, It Girls, dat 15 weken in de lijst, zak van 33 naar 36. Gavin de Graw en Soldier komt nieuw binnen op 35. Flow Good Feelings, dat 13 weken in de lijst gaat van 28 naar 34. En Lady Gaga, Mary the Night komt nieuw binnen op 33. 32, de LMFAO, Sexy and I Know It, In de 13e week zakken zij 11 plaatsen naar beneden. Goldplay Paradise staat 16 weken in de lijst en zak van 27 naar 31. 30 is voor Tidy Leek. Keep waiting. 12 zakken zijn in hun 14e week dus naar 30. 29 is er voor Diana Bromfield en Leel Twist. Voeling ook 14 weken in lijst van 23 zakken naar 39. 29. En Jean-Paul die gaat wel omhoog. Want die kwam in de laatste uitzending van 2011 binnen op nummer 38. In zijn derde week dus alweer schiet hij omhoog naar 28. She doesn't mind. Up alone and me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so push it back on it, bring it back on it, give me the thing me my wife a lock on it, Bind it, wiggle it, set the track on it. Two more shots now we in a panic. Two girls and them ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on Ready for dunk on it. Tag team in for your chunk we up on it. Heads up my Win it up, Zinnen van deze week in handen van Champagne. Dat is het maar. ZFM Westkust weerbericht. Nou, het natte en onstuimige weer van de laatste tijd ziet de weerbeeld er op deze vrijdag een stuk vriendelijker uit. We profiteren van een rug van het hoge drukgebied en daardoor blijft het na een nacht met nog flinke buien vandaag wel droog. De zon schijnt ook flink en de zeewind, die komt zo'n beetje uit het noordwesten. Die wind die neemt al af naar hard en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar maximaal 9 graden. Vanavond neemt de bevolking weer toe en dat alles op de nadering van een warmtefront, behorend bij alweer de volgende depressie. En komende nacht gaat het dan ook weer regenen. De west- tot zuidwestelijke wind die neemt over land toe naar vrij krachtig en naar zee naar hard. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen starten we met veel bewolking en enkele buien. En dat alles op het passage van een koufront. Maar na de frontpassage schijnt ook geregeld de zon weer. En kan dan nog wel een bui voorkomen. De wind die waait uit het noordwesten. Temperatuur stijgt en dat doet het naar waardes tussen de 8 en de 10 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht kan er zelfs wat lichte regen gevallen, Maar veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. De noordwestelijke wind die eh, waait vrij krachtig. De temperatuur die daalt ongeveer 6 graden. Zondag dan overheerst weer de bewolking en valt er steeds wat lichter regen of motregen. Maar meer dan een millimetertje, dat zal het niet worden. Windje die waait, en ook dan uit het noordwesten. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. We gaan verder met de lijst van Europa. De nummer 27 staat voor je klaar. Drie plaatsen winst in de vierde week voor Gotcha, de easy way out. Het ritme van Go! Op jouw radio werd het alweer 40 over 15 op deze vrijdagmiddag 6 januari. En oude Diona die zong over Geronimo. In de vierde week deed ze dat goed, want ze ging omhoog. Daarmee van 34 naar 26. Een plaat die er ook al vier weken in staat: de een van Tini Tempa en Esther Dion. Love Suicide gaat deze week omhoog van 31 naar 25. Oh, love, suicide is killing me You're getting into my head, you're like a guillotine You've got me gasping for air in your vicinity And now you're saying something that you don't really mean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 Under one roof in one, one house And everything becomes so cold. so cold Baby, that's the only thing I wanna know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 When the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold I'm gonna pick up the pieces And build a Lego house If things go wrong We can knock it down My three words have to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 De man werd geboren op 17 februari 1991 in Halifax, en dat is in West York, Yorkshire. En uh, hij luistert naar de naam Edward Christopher Sharon en Ed Sharon. zo kennen wij hem als artiest. En hij doet het met zijn Lego huisje wel weer goed. Want in de zesde week gaat hij omhoog van 25 naar 23. En voor Tini Tempa, Estonian en Love Suicide in de vierde week omhoog van 31 naar 25. Dan denk je, hey, 24 heb ik nu gehoord. Dat klopt, dat is Rihanna, I'm Call of We found love. In de vijftiende week zakken zij van 9 naar 24. We gaan naar de nummer 21 van deze week. De nummer 21 stond drie weken geleden pas voor het eerst in de lijst. En het was net het weekend dat ook de jongens van het glazenhuis van Drievent druk bezig waren. En deze plaat die werd er ook flink gedraaid van 29 omhoog naar 21. De Studio Killers en de Oath to the Bounce Video Killers and the Oath to the Bouncer. Kijken wij eens even achterom naar wat we dan allemaal alweer gehad hebben. Op 30 Tidy Lee Keep Waiting in de 14e week zak het van 18 naar 30. Van 23 naar 29 in de 14e week Diona Bromfield en Lil Twist Fooling. Jean-Paul She Doesn't Mind in de derde week zakt het van 8 en... zakt het, nee, stijgend van 38 naar 28. En Got She The Easy Way Out in de 4e week van 30 naar 27. Van 34 naar 26 in de 4e week Aura Diona Geronimo. Tini Tempa en Essendon Love Suicide gaan in de 4e week van 31 naar 25. Een slechte week voor Rihanna, Colvin Harris. We found love. In de 15e week zakken zij 15 plaatsen van 9 naar 24. Het Sharon en zijn Lego huis gaat omhoog van uh, 25 naar 23 in de 6e week. Mina en uh, Juan Megan, un momento. Nu uh, zakken een stukje van 16 naar 22 in de 13e week. En de studio killers, sorry, net met de Oat to the Bound En Daarmee doen we het goed, want in de derde week gaan ze weer omhoog van 29 naar 21. Dat was natuurlijk ook de meest aangevraagde geplaatst. Daar is een Serious Request van het afgelopen jaar, 2011. Want 2010 hadden we ook een Serious Request en toen was het Hello van Martin Salt, so uh, en Dragonhead. Die yeah. erg hoog-hoog gooiden op dat moment in alle lijsten en ook daar. En die ga je volgende week weer horen. Volgende week? Ja, volgende week gaan wij een terugblik maken naar 2011. De Eurohit van 2011. Volgende week vrijdag vanaf 9 uur in de ochtend beginnen we met nummer 100. En even voor vijf hoor je de nummer 1 van 2011. En die je alvast. Martin Solveig en Dragonhead staan in die lijst met de single Hello. Waar? Daarvoor moet je gewoon even luisteren. Vrijdag vanaf 9 uur dus. Zet hem dan weer op CFM. Dan word je weer volgegooid met hits. puntje die ik vandaag nog voor je klaar heb staan. En ook zelfs nog voor het nieuws van 4 uur is de nummer 20 van deze week. In de zesde week zingt Bruno Mars over de zomer in uh, Nederland. En van 26 gaat die plaatnamen namelijk omhoog naar 20. Bruno Mars, it will rain.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 you before i run away da, da, da, da, dee, da.